Van 12 uur. een Klomp met het en wat gaan er dit jaar netto iets op vooruit. Dat blijkt uit berekeningen van loonstrookverwerker ADP. Mensen die het minimumloon verdienen, gaan er maandelijks 15 euro op vooruit. Iemand met een bruto salaris van 3000 euro krijgt er 3 euro per maand bij. Het voordeel geldt niet voor ambtenaren. Dat komt doordat zij meer pensioenpremie moeten afdragen. De dader van de aanslag op de nachtclub in Istanbul is waarschijnlijk een Oeigoer. De Turkse vicepremier zegt dat er verschillende plekken in beeld zijn waar hij zich mogelijk schuilhoudt. Waarschijnlijk zit hij nog in Turkije. Bij de aanslag in nachtclub Rijna kwamen in de nieuwjaarsnacht 39 mensen om het leven. Oeigoeren zijn moslims en ze wonen vooral in China. Van oorsprong is het een Turks volk. De politie heeft een verdachte opgepakt in verband met een dodelijke schietpartij in november in Amsterdam... Bij een shisha-lounge werd toen iemand op straat doodgeschoten. Waarschijnlijk een onschuldige omstander. De verdachte van 33 werd aangehouden in Parijs. Bij ongelukken op spoorwegovergangen... zijn vorig jaar vier mensen om het leven gekomen. Het laagste aantal ooit, zegt ProRail. In 2015 kwamen nog 13 mensen om het leven. De daling komt volgens ProRail onder meer... doordat overwegen beter worden beveiligd. Het aantal overgangen neemt af... en er is meer voorlichting over de gevaren van spoorwegovergangen. Het UWV, sociale diensten en gemeenten moeten beter samenwerken om zogenoemde spookjongeren te helpen, meldt de Volkskrant. Spookjongeren zijn jongeren die geen diploma en geen werk hebben en niet staan ingeschreven als werkzoekenden. Het zijn er nu 66.000. Door de gezamenlijke aanpak zouden ze beter worden geholpen. Het weer, de zon schijnt geregeld, aan de kust kan nog een winterse bui vallen. Het blijft vrij koud met 0 graden in het oosten tot 4 graden in het westen. Morgen nog wat kouder, dan vriest het op veel plekken de hele dag. Er is eerst nog zon en later neemt de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad een file op de N44 Den Haag Amsterdam. Tussen Wassenaar, Kerkenhout en Leiden Zuid. Twee kilometer en een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. 5 januari. Hammer <laughs> maar op, schijn maar uit. Ja. Nou, uh, beste mensen er maar, hè. Voor ja, iedereen ja. die luistert. Nog. Nu mag het nog. Ja, dat is waar. Dat ja, is inderdaad Kan nog net. Kan nog Na morgen mag het niet meer, hè, officieel geloof ik. Ik Hoewel, heb geen da idee. Da daar loopt ook de mening over uit heen. Eén Zegt het mag helemaal januari nog. En de andere zegt na drie koningen. Dat is 6 januari. Dan mag het niet meer. Oh, nou. In ieder geval nou, maak uh... ik ook nog even gauw van de gelegenheid. Gebruik om iedereen inderdaad namens Sandvoort Lunch. En de andere medewerkers van Sandvoort Lunch. Een heel prachtig, mooi, muzikaal en vooral gezond nieuwjaar te wensen. Nou. Dat zal aankomen. Dat zal aankomen. Bij de mensen. Ja, tuurlijk. Het is tuurlijk. uit het hart hoor. Uit het hart? Ja, echt oh. waar <laughs> Nou, ik sluit me daar gaar niet mee aan. <laughs> Komt het uit twee harten? Harten twee. La la la. Goed, we zijn er weer. Het is mooi weer buiten. Het is wel koud, maar het is lekker mooi weer buiten. Het is prachtig weer. Dit. Ik hou van dit weer. Hou ja, ik heerlijk toch? Lekker vriezen. Ja, hoeveel mooier. Nou, het vriest toch niet? Ja, het vriest wel. Wel nee, joh. Het is oh, ja. drie graden. Oh. <laughs> ik dacht het zou vriezen. Ja, daarom snapte ik ook niet dat jij met je handschoenen aanliep. Hallo. Mag je dat even zelf uitmaken? Ja, of ik mijn handschoenen aan Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Oh, nou, maar het is wel moeilijk de deur open te maken. krijg ik koude vinger, vingers. <laughs> koude doppies. En ik moet uh, mijn vingers heel goed. Uh, ja, dat is waar. Jij moet heel zuinig ja, zijn. Ik moet heel lief. zuinig Ja, he? nee, daar heb je helemaal gelijk. Dat, dat vergeet ik dan weer eventjes. Ja. dat is natuurlijk voor jou heel belangrijk. Ja, ja maar morgen. Ja. Hè, morgen. Oeh, oeh. Ja. Het wordt een uh, bijzondere dag morgen. De, jij hebt je bijzondere concert, hè? Ja, in Zaandam, uh, ja. geloof ik, hè? Nee, Alkmaar. Oh, sorry, in Zul Alkmaar. Doe ja, die mensen even de verkeerde kant op. Nou, ik hoor. zat al te zoeken in Zaandam, ik kon het niet vinden. Nee, nee Alkmaar dus. Het, is een Alkmaar. Maar ja, het heeft uh, geen zin om daar uh, promotie voor te maken. Wel hoor, is want er zijn nog uit. kaarten. Oh, ik had het je zei dat Nee, uit. ik Volg heb het gehoord, er zijn nog kaarten. Oh, kijk eens aan. Dus mensen die er nog bij willen zijn, morgen bij uh, de. Uh, aan Jan Hupkens. Dat is een uh, oude Haarlemse Alkmaarse uh, promotor en manager en organisator en weet ik wat hij allemaal niet was. <laughs> maar in ieder geval een zeer begeesterd man. Een fantastische man. En uh, die is vorig jaar, uh, of in 2015 is hij overleden. Uh, het is alweer langer geleden dan ik dacht. In 2015 alweer. En uh, toen is hij helaas overleden. Maar morgen dan gaan we, gaan, vindt er dus een Grote tribute, een herdenking zeg maar. Een tribute voor Jan Plaats in Alkmaar. In uh, Pop. Uh, podium Victorie. Ja, en allerlei mensen die heel veel aan Jan te danken hebben. Waaronder ik dus. Uh, uh, die uh, geven daar achter de présence. En uh, ja, het is natuurlijk wel ontzettend leuk. Dat mijn oude bankje. Uh, dat 50 jaar geleden werd opgericht. De Salvo Blues Quality. Dat die gewoon morgen. ...voor één keer weer bij elkaar komt. Ja, geweldig. Denk. Ja, joh, dat is echt leuk. geweldig. We hebben, van leuk, gisteren, leuk. We hebben dinsdag gerepeteerd. En dan zit je met, met blazers die 16 jaar niet meer gespeeld hebben. Oh. En het was toch leuk, jongen. Ja, en ze ja. hebben zo hun best gedaan... Om, ...om het allemaal weer goed te laten klinken. En ja, het is niet meer helemaal... maar. Dat kan ons ah. toch eigenlijk geen reeds geven. Wie kan er dichter in de buurt komen om het weer te spelen dan jullie zelf? Ja, waarom? Ik bedoel, het en... is toch uniek dat ja. jullie nog in zo'n grote groep ja, ook allemaal ben... er nog zijn? Ja. En, uh, dat Alles is doen. er nog. Ja, we ah, zijn er allemaal Fantastisch. Nog. Ja, iedereen Jongens, is er nog. En je maakt niet is... nooit meer mee, hoor. Nee. En iedereen is ook nog uh, gezond. Of, ja. ja, gezond. Maar... Nou ja, gezond genoeg oude. om een avond te spelen. Zo is dat. Ja. Nou, we spelen ja, dus, geen hele avond, nee. door. we spelen maar drie kwartier, okay, want uh, okay. lang, langer kan niet. Ja, okay. We hebben toch twaalf nummers ingestudeerd, dus Kijk. het is wel even poppelen, poppelen. Nee, de ja. oudjes doen het nog best, hè, de zo ouwe knarren. Ja, gemiddelde leeftijd is... Uh, gemiddelde... Is dat niks voor jullie, zo'n knarrenhof? Hè? Een knarrenhof? Nee. Heb je daar niks nog niet van, van gehoord, van een Nee, knarenhof? maar dat is niks voor mij, hoor. Nee? Nee, dat begint niet hoor. Met alle, met alle muziekspelers Kom. bij elkaar, dus weer met nieuws. Nee, dat gaan we niet doen. Joh. Nee, nee maar het wordt moeilijk uh, morgen voor de mensen om te kiezen dan. Want we hebben morgen natuurlijk ook de nieuwjaarsreceptie. Ja, hè? die, uh, ja, ja, ja, ah, die okay. wordt uitgezonden. Oh. Ja. oh jee, vallen we, vallen we stil? Ja, we vallen <laughs> nou ja, in ieder geval wensen wij u natuurlijk buiten om het uh, mooie 2017 ook een smakelijke lunch toe. En inmiddels heeft uh, Ruud zijn muziekje weer gevonden. Dus uh, we gaan even lekker luisteren. De ultieme wensen. Het is een happy new year van 30 jaar geleden, maar <laughs> het, maakt allemaal, het maakt allemaal niks meer uit. Want Het is zelfs nog ouder. Aba dus! En uh, ja, Doordat die plaat niet opstaat, kon ik even niet mijn verhaal afmaken. Maar het is wel belangrijk om te weten, mocht u erbij willen zijn daar in Alkmaar, in Podium Victorie. dan kunt u daar nog kaarten voor krijgen. Dat kan nog. Het kostte maar 7,5 euro. En het is best, uh, best leuk om dat te doen. Dus uh, het kan nog. Dan moet u eventjes uh, kunt ze online bestellen bij uh, podiumvictory.nl. En daar kunt u kaartjes bestellen. Dit is Betty Lavette. It don't come easy. If you wanna sing the blues, you gotta pay some dues. Cause it ain't coming easy You don't have to shout Or thrash all about You can take it real easy Forget about the past And harm. The future it won't last It'll soon Gehoord. En uh, het, je, je, krijgt, je krijgt dan van Spotify altijd zo'n leuk lijstje, hè? Uh, Your weekly choice of zo. En daar stond hij in. En zo'n geweldig zeg. Betty Lavette, It Don't Come Easy, heet het uh, prachtige liedje. <coughs> ja, en we zetten de traditie maar weer voort, hè. We gaan gewoon weer verder waar we gebleven waren. Ja, en die is vandaag van The Beach Boys. Hallo! We de nieuwjaarsdijst. the spirit high. There I watched her. She spun around and round <laughs> in the warmth of the body and the flame of the dead. dance. Children were raised, you know they suddenly rise. They started slow long ago, head to toe, healthy, wealthy and wise. I've been in this town so long, so long to the city. I'm fit with the stuff to ride in the rough and sunny down snuff. I'm all right by the hero's end. shins vele mensen het mooiste nummer uit de jaren 60. Nou, dat uh, kan je heel vertwisten natuurlijk. Ja, maar het is wel vreselijk mooi. En uh, ik, ik denk dat er enkele mensen toch misschien, vooral de kenners, een beetje vreemd hebben zitten kijken bij deze 3-in-1. Want uh, de versies van de, de nummers daarvoor, Heroes and Villains, en Good Vibrations, waren niet de gekende versies, om het zomaar eens te zeggen. Maar als u de geschiedenis een beetje kent. De uh, Beach Boys brachten natuurlijk in 1966 het legendarische Pet Sounds uit. En uh, het was een beetje een wedloop met de Beatles vooral. En uh, die dachten van wat moeten wij nou gewoon van nog? En die kwamen toen met Sgt. Pepper. En het schijnt dat Brian Wilson, de, de man die alles de, uh, deed voor de Beach Boys, schreef en produceerde. Daar zo gek van werd dat hij eigenlijk zijn kamer niet meer afkwam dat hij zwaar onder de, onder de genotsmiddelen zat... en eigenlijk ook zijn bed niet meer uitkwam. En uh, ze waren toen de tijd wel bezig met het album Smile. En het album Smile, dat is nooit uitgekomen, officieel. In die tijd niet, want die, oh, Brian Wilson werd op een gegeven moment niet helemaal... Uh, nou ja, zoals ik al zei. En dat is dus nooit uitgebracht. En het leuke nou van Spotify is dat die sessions... dus die, die takes allemaal, er nu wel zijn... Die zijn dus op een gegeven moment toch niet verloren gegaan. En als je dus op Spotify kijkt, dan staat daar dus een album dat heet The Smile Sessions. En dan hoor je dus deze alt uh, alternatieve versies. En dat zijn er een heleboel. Onder andere van Heroes and Villains en Good Vibrations staan er een heleboel op. En dat is best interessant om eens te horen wat we eigenlijk later. Want Heroes and Villains en Good Vibrations kwamen er toen wel uit als single in een mono mix. En als je dat dan nu ter terug hoort dat is toch echt wel te gek om eens te horen hoe het eigenlijk al had kunnen klinken in zeg maar 67, 68 nou, de Beach Boys dus u hoorde achterin volgens Heroes and Villains in een alternate, alternate take en ook Good Vibrations in een alternate take en uh, daarna natuurlijk van Pet Sounds het prachtige God Only Knows ha en uh, het is uh, intussen. Uh, Twee minuten over half één. En er zit er hier eentje tegenover mezelf verschrikkelijk kwaad naar me te kijken. Nou. Nah. Uh, ik, uh, ik ben blij dat we livestream hebben, dat de mensen kunnen zien dat je zit te jokken. <laughs> we gaan naar het nieuws en het, het regelnieuws en het weer van half één, dames en heren. Nou ja, twee minuten over half één dan. <laughs> dus, uh, maar ja, maakt het allemaal uit. Als het goed is, moet het nu. Weer. Ja, precies. Gaat allemaal goed. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dank u wel. De eerste voor mij weer dit jaar. De eerste regionale uh, nieuwsoverzichten. Uh, Goed, woensdagmiddag werden drie Zandvoortse vrijwilligers... vrijwilligsters eigenlijk, moet ik zeggen... door burgemeester Niek Meijer koninklijk onderscheiden... voor hun vele werk voor de samenleving. Alle drie zijn ze lid van het bestuur van de Nederlandse vereniging de Zonnebloem afdeling Zandvoort. Daarnaast doen ze alle drie heel veel voor de Agatha-kerk en andere verenigingen binnen Zandvoort. Marianne Mettes de Wilde, Thea de Rode van der Horst en Herma Bluiskooi waren de dames in kwestie... en zij waren totaal verrast toen hun familie en vrienden de ontmoetingsruimte van de Agatha-kerk binnen zagen komen... Zij kregen de koninklijke onderscheiding lid in de orde van Oranje Nassau... door de burgemeester, hemzelf opgespeld. De traditionele kerstboomverbranding is dit jaar op woensdag 11 januari... om half acht op het strand ter hoogte van het Schuitengat. En dat is aan de doorgang van de achterzijde bij Dirk van den Broek... richting het strand. De kerstbomen kunnen 11 januari ingeleverd worden tussen 1 uur en 4 uur bij de remise aan de Kamerling Onnestraat 20 of bij het Schuitengat. Voor elke boom die u inlevert krijgt u een kwartje... oftewel 25 cent, is wel heel ouderwets, heb ik, zeg, een kwartje bestaat helemaal niet meer... en een lot. Er worden 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. In de laatste week van januari maakt de gemeente de winnende lotnummers bekend... in de Zandvoortse krant en op de gemeentelijke website... En vanzelfsprekend kunnen handelaren niet aan deze actie deelnemen. Een 21-jarige Zandvoortse is in de nieuwjaarsnacht in een horecagelegenheid aan de Haltestraat met een glas in haar gezicht geslagen. De verdachte, een Zandvoortse van eveneens 21 jaar, is aangehouden. De vrouw raakte gewond aan haar gezicht en is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Dan morgen uh, is er voor alle Zandvoorters een nieuwjaarsreceptie. Deze receptie is van half acht tot half tien in de haven van Zandvoort. En die vindt u aan de strandafgang Pauluslood nummer 9 te Zandvoort. Medewerkers van de gemeente Zandvoort verheugen zich om samen met u het glas te heffen op 2017. De heer Fred Kroonsberg heeft uh, zijn raadslidsmaatschap van het CDA beëindigd. Dit werd gisteren bekendgemaakt. Hij heeft besloten zijn lidmaatschap van de raad neer te leggen. Dan op 8 januari, om half drie, hebben we weer het nieuwja nieuwjaarsconcert. En uh, vanwege het tienjarig jubileum van deze nieuwjaarsconcerten... is het thema van dit jaar feest. De deelnemers van dit jaar zijn het Zandvoorts Mannenkoor, het Zandvoorts Vrouwenkoor. De Beachpopzingers, Musical In, de Wapenzangers van Zandvoort. Muziekschool New Wave met zinger-songwriter Bas Romeijn. Salsa band La Sonora en Gray van den Berg. De presentatie wordt gedaan door de voorzitter van, het, uh, van de nieuwjaarsreceptie, Irene de Jager. En ook dit jaar wordt het concert weer gehouden in de Rooms-Katholieke Kerk de Sint Agatha. De kerk zal geopend zijn om twee uur en het concert begint om half drie. Op het strand tussen Noordwijk en Hermuiden aan zee... zijn gisterochtend grote brokken paraffine aangespoeld. Hoe het bestandsdeel van ruwe olie op het strand terecht is gekomen... is niet duidelijk. De grote en kleine blokjes lagen in een lange strook over het strand verspreid... De vettige substantie vormt niet direct een gevaar voor de volksgezondheid, maar wel worden hondenbezitters gewaarschuwd om op te letten als zij hun viervoeters op het strand uitlaten, want een hond kan behoorlijk ziek worden na het eten van paraffine. Het is nog niet bekend wanneer er gestart wordt met opruimen. De gebroeders van de putten maken normaliter het strand schoon van Noordwijk, maar dit bedrijf moet eerst opdracht krijgen van de gemeente. Een 28-jarige man uit Zandvoort moest dinsdag zijn rijbewijs inleveren in Haarlem. Hij haalde ondanks een doorgetrokken streep een personenauto op de zeilweg in. Bij het terugsturen ontstond er een aanrijding. Een agent in Burgers stuitte rond tien over half vier op het verkeersongeval... en er was materiële schade. Bij de afhandeling van de schade gedroeg de verdachte zich erg agressief. Hierdoor ontstond het vermoeden van drugs- of medicijngebruik... En de verdachte werd naar het politiebureau gebracht voor een bloedproef. Het bloedmonster wordt op aanwezigheid van drugs en medicijnen onderzocht. door het Nederlands Forensisch Instituut. Tot zover het regionale nieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, u zult het wel gezien hebben. Vandaag schijnt geregeld de zon. Maar er gaan ook enkele buien over de regio trekken. En bij die buien is hagel mogelijk. De noordwestenwind is duidelijk aanwezig... en waait vrij krachtig tot krachtig in de polder. En hard aan zee windkracht 5 tot 7... met kans op zware windstoten tussen de 75 en 90 kilometer per uur. De temperatuur stijgt naar maximaal 7, 8 graden. Vanavond verdwijnen de buien weer en is het droog. Ook komende nacht is het droog met flinke opklaringen. De stevige noordwestenwind draait naar noord en neemt flink in kracht af... en de temperatuur daalt naar waarde rond of net onder het vriespunt. Morgen is het vrij rustig winterweer met aanvankelijk volop zon... En in de middag zijn er ook wolkenvelden en geleidelijk neemt de kans op een winterse bui toe. De wind wordt zwak uit uiteenlopende richtingen en de temperatuur gaat morgen stijgen naar maximaal een graad of vier. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. the guitar man Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man He can make I play. I I I Who's on the radio? You don't listen to the guitar man. Get the meaning out of each and every song When you find yourself a message and some words to call your own And take them home liquor and the sound is getting dim the voice begins to falter and the crowds are getting thin but he never seems to notice he's just got to find another place David Gates. Samen met Brad natuurlijk. Uitgezocht door onze Dolly. En, uh, wat heb jij met dit nummer? Is dat speciaal uh, iets? Of, uh... Nee hoor, gewoon, nee, gewoon, uh, gewoon lekker, lekker genieten. Lekker genieten, <laughs> ja. dat je gewoon een ja. lekker nummer vindt. Ja, ja nou, Dat is een prachtig nummer trouwens. Ja. Guitarman. en het verhaal is ook wel leuk natuurlijk. Want uh, ja. Ja, de, gitar de gitarist van de band is meestal natuurlijk wel een beetje de, ja, het, het, het, uh, het sekssymbool van, uh, van de band meestal. Hé, is dat ja, zo? Ja, ja, gitaristen die hebben... Kijk, wij, wij toetsen mensen vallen veel minder op dan gitaristen. Dat is gewoon zo. Oh. Ja, dat is echt zo hoor. Gitarist, oh. ja. No. Nou, zo heb ik het dan nooit bekeken? Eigenlijk. Nee, maar sowieso. Nee, mij vielen de gitaristen uh, nooit zo op nee. in een band. Daar ging, nee. daar ging het liedje trouwens ook over, hoor. Ja. Maar uh, ja, oké, okay, het is een prachtige <laughs> man. David Gates, de ja. zanger, en um, Brad, zijn maatjes die prachtige hits hebben gemaakt in de tijd. Hé, hey, uh, nou ja, oké. Okay. Uh, uh, uh, uh, ja, nou, we gaan maar weer door, denk ik. Ja, laten we doorgaan met het programma. Ja, ja. De <laughs> Batman's Song. Heb ik nu. Een slechte, man, een slechte mannenliedje. Oké. Okay. Ja. Nooit van gehoord. Nee? Nee. Ben hm? Ik neemt ook neemt. Niet. <laughs> Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar het is misschien toch wel leuk. De Batman's Song is heet dit. En dat is van Tears for Fears. Je wordt wel een klein beetje op het verkeerde been gezet door het begin. Maar, uh, beetje jessie, ja. Ja. ja. ja. Maar het is best een lekker nummer ook. Tears for Fears, Batman's Song. Want je Hits als uh, everybody wants to rule the world and shout, maar dit is wel iets heel anders, hoor. Maar wel fenomenaal. Ja, geweldig, geweldig. Zeker, ik ik ken het ook niet. Ik ken niet, uh, Topnummer. Ja, echt helemaal lekker dit. Ja. Tears for fears en de Batman songs het komt van het album Seeds. Ja, waar hoor je dat nog? Hè? Dit soort muziek. Ja, geweldig. Maar dat is ook uh, altijd mijn streven, of ons streven natuurlijk... om hier dingen te laten horen die je niet overal hoort. Hey, hey, hey, of... De Nederlandse uh, Radiolandschap uh, kenmerkt zich vooral door heel veel eenheidsworst. Heel veel muziek uit dezelfde periode. En vooral dan de hitjes. En, uh, nou ja. hey. Wij vinden het wel eens leuk om er dan eens iets anders te laten horen. Cheers voor Fears! Geweldig. Ik vind het echt geweldig. Hier. Ik vind het zo lekker. Heerlijk. Goed. Ik heb u al verteld, uh, dames en heren, natuurlijk dat er morgenavond een speciaal feestje gaat plaatsvinden in Alkmaar. En uh, ik wil u ook nog even vertellen dat er, uh, voor zover ik net vernomen heb, er nog wat kaarten zijn. Niet veel, maar er zijn nog wat kaarten. Dus als u uh, de oude Soulful Blues quality en nog veel meer oude mooie muzikanten... die vroeger met Jan Hoekens werkte, uh, als u die uh, nog eens verloren André Valkering zal er zijn, Willem Lichthart is er onder andere, Willem Swicker is er onder andere... Uh, en nog veel meer... Uh, Beroemde muzikanten. Dus als u daarbij wil zijn, nou, dan kan dat nog. De kaartjes kosten maar 7,50 euro in de voork verkoop, maar vind je dat nog tegenwoordig? En u kunt, het vindt plaats in podium Victorie in Alkmaar. Dat is het oude wapen van Heemskerk. Zo heette die zaak vroeger. Maar nu heet het Podium Victoria. Het is ook gelijk het, uh, het laatste optreden... wat daar plaats gaat vinden. Want het wordt gesloopt. En uh, Podium Victoria krijgt een, uh, een heel nieuw gebouw... ergens in Alkmaar. Dus, uh, wilde erbij willen zijn? Nou, gewoon uh, kaartjes kopen... via www.podiumvictory.nl Dus www.podiumvictory.nl En als u dan daarbij bent... Als u dan komt, morgenavond, dan hoort u dit. Ja, natuurlijk, man. Heerlijk, heerlijk. Het is heerlijk. En het is zo lekker om. om het was. Uh, ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk mijn, ja, uh, mijn tweede beentje uit de. Maar eigenlijk wel mijn allerleukste beentje uit die tijd. En. Uh, Potverdorie. Dan gaan we echt 50 jaar terug in de tijd. <lacht> Bizar, hè? Ja, bizar. Ja, ja. En, en het leuke is ook dat de meeste gasten, de, de, de, zeker de blazers en zo... Ja. die hebben gewoon 16 jaar niet meer gespeeld. Ja. Dus die moesten allemaal die toeters weer oppoetsen... en de muizen eruit blazen. En <laughs> Plus keutels. Ja. Maar goed, morgenavond zijn we er weer. Helemaal op en top. En iedereen is erbij. En het wordt heel gezellig. En we hebben nog een mystery guest ook, maar ik vertel lekker niet wat. En uh, vergeet niet, dat is uh, eenmalig, hè? Ja, het is eenmalig. Ja, ja het is eenmalig.